6 uur. NPO Radio 1. Met Henry Schutte en Hugo Bosch. En het vervolg van Feyenoord tegen Excelsior. Het staat daar na een uurtje spelen. 4-0. Jan van de Putten en de Westjournal. Politie en MARSOC hebben de afgelopen drie jaar... van bijna 230 ouderen ten onrechte het rijbewijs ingenomen. Dat gebeurde omdat ze bij controles concludeerden... dat de 70-plussers lichamelijk of psychisch niet meer in staat waren... om een auto te besturen. Na medisch onderzoek en soms een rijtest... bleken de ouderen volledig in orde te zijn. En vaak duurde het daarna meer dan een half jaar... voordat ze hun rijbewijs weer terug hadden. Dat is op te maken uit cijfers van het Centraal Bureau... Rijvaardigheidsbewijzen, die de NOS heeft opgevraagd. In Utrecht is een man ernstig gewond geraakt bij een aanrijding, mogelijk bij een straatrace. Zijn bestelbus werd frontaal aangereden door een auto die met hoge snelheid aan de verkeerde kant van de weg reed. De bestuurder van die auto is opgepakt. Het busje en de auto zijn totaal los. Bij het ongeluk in Utrecht waren vermoedelijk nog twee andere auto's betrokken. De inzittenden daarvan zijn nog spoorloos. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is met zijn vrouw... naar een optreden van Zuid-Koreaanse popartiesten geweest. Het was jaren geleden dat er zo'n concert was in Pyongyang... en nog nooit was er een Noord-Koreaanse leider bij. Na afloop ging Kim met de muzikanten op de foto. Er was in Pyongyang ook een demonstratie van Zuid-Koreaanse taekwondo-sporters. Op 27 april staat een ontmoeting gepland tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea. In de Zwitserse Alpen zijn drie skiers uit Spanje om het leven gekomen bij een lawine. Twee anderen zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat ongeluk gebeurde op ruim 2400 meter hoogte in de buurt van Fisch in het kanton Wallis. Andere wintersporters zagen het gebeuren en sloegen een alarm. De laatste dagen heeft het in de Zwitserse Alpen veel gesneeuwd, waardoor het gevaar voor lawines groot is.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 De traditionele paasvuren veroorzaken stankoverlast tot in het westen van het land. De Zuid-Hollandse Milieudienst DCMR kreeg vandaag ruim 200 klachten binnen... uit de omgeving van Rotterdam. Ook uit de regio Haaglanden kwamen klachten. En ook in Amsterdam hing er rooklucht. Eerder hing in het oosten al een brandlucht. Door de draaiende wind komt die rook met een omweg in het westen terecht. Op dit moment zijn het vooral vuren in Duitsland die overlast geven. Straks worden ook paasvuren in Groningen, Drenthe, Gelderland en Overijssel aangestoken. Nicky Terpstra heeft als eerste Nederlander sinds 1986 de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Hij kwam na de rit van 267 kilometer als eerste over de streep in Oudenaarde. De Deen Mats Pedersen werd op 11 seconden tweede, en Philippe Gilbert werd derde. En Anne van der Breggen heeft de Ronde voor Vlaanderen voor vrouwen gewonnen. Vlak voor de top van de Kruisberg reed ze weg bij het peloton en legde de laatste 27 kilometer solo af. Dat het weer nog. Vanavond en vannacht soms wat regen. In het Noordoosten ook kans op lichte vorst. Morgen is het bewolkt, vooral in het westen regen En het wordt 8 tot 14 graden. Dinsdag en woensdag buien. En het wordt zacht met 13 tot 17 graden. Bij Batavia Stad Fashion Outlet shop je 7 dagen per week... met kortingen tot wel 70 procent. Wandel, verdwaal, geniet. En ontdek jouw stijl bij 150 winkels van internationale modemerken.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 Er zijn nog veel meer superdeals. Kijk dus snel op bol.com of download de app. Het laatste uur van deze uitzending langs de lijn... beginnen we in de Kuip bij Feyenoord Excelsior. Arman. Ja, vlak voor het nieuws dus de 4-0 van Feyenoord gezien. Die kwam van de voet van Steven Berghuis van net buiten de 16. Prima in het hoekje geschoten zijn 13e goal van het seizoen. Gaf vandaag ook al een assist. Dat was zijn twaalfde bij 25 doelpunten. Dus al betrokken van Feyenoord. Berghuis 4-0 in de 65ste minuut. In de Premier League. Chelsea, Tottenham Hotspur. Dag naar. Ja, niet dat er een Engelsman aan te pas komt. Hugo, het zijn er echt een paar. Maar goed, het is Engeland. Dat zijn de nummers 4 en 5. Chelsea vijfde, Spurs vierde. Het staat 1-1 na 3,5 minuut voetballen in de tweede helft. Say you will, say you won't. Make up your mind tonight. Say you do, say you don't. Ik dacht, hoe lang was het nou precies geleden dat een Nederlander de Ronde van Vlaanderen won? Nou, zo lang als deze plaat dus. En dan nog één jaar extra. Ja. Klonk wel gedateerd, hè? Ja, heel slecht nummer niet. <laughs> Feyenoord, Excelsior. Man. Ik vind het best leuk. Het staat 4-0 voor Feyenoord in de 69e minuut. En Larson in de ploeg gekomen voor een van de uitblinkers bij Feyenoord. Boëtius, het grote wissel is begonnen. Want ook Filena is al naar de kant gegaan. En Sofjan Amrabat voor hem in de plaats bij Excelsior. Ook gewisseld, vooral defensief natuurlijk. Om de schade maar... Iets wat beperkt te zien houden. Jeffrey Fortes gekomen voor aanval. Van Levi Garcia en centraalverdediger Vaas. is ook naar de kant gehaald. Een andere verdediger De Wijs heeft hem vervangen. Maar het is niet de middag van Excelsior. Absoluut niet zeg. Want wat heeft Feyenoord makkelijk. En ja Excelsior heeft dan alle tijd om in die hele lange busrit terug naar huis. Straks dat allemaal te gaan bedenken. Oh nee dat is niet zo lang natuurlijk. Alleen maar naar Kraningen. De brug over. Dan ben je er al. Dus snel thuis. En dus maar heel snel weer dit vergeten. En door. Want ja zo slecht heb ik de ploeg eigenlijk niet zo vaak zien spelen nog dit seizoen. Mak uit her maar dit is wel uh, meer dan matig. Als Amrabat nu opent naar de linkerkant van het veld. Naar Larsson. Eindelijk weer fit. Na een maand blessure leed. problemen. Van links naar binnen. Spelen naar uh, Tongstra. Niet bereikt. Excelsior kan de bal uh, weghalen. Berghuis is toch de interessantste bij Feyenoord. Wel weer een assist. En weer een goal. Staat nu op 13 goals. En 12 assists. Ik heb hem uh, vorig jaar nog even gesproken over wat nou zijn doelen waren. Toen hij ook al zijn eerste seizoen zelf de uh, daarin goed bezig was, hoeveel doelpunten hij wilde. En hij had het toen ergens in oktober volgens mij over 15 goals. Dat was het aantal wat hij wilde bereiken dit seizoen. En daar komt hij nu toch wel heel dichtbij in de buurt. Want hij staat nu op 13. En we spelen na deze wedstrijd nog 5 wedstrijden. En dan zou het zomaar kunnen dat hij die 15 haalt. Maar sowieso de meest waardevolle speler in de eredivisie dit seizoen. Want hij heeft met die twee acties van vandaag... Jan Baks weer gepasseerd. Die staat op 14 goals, 10 assists Maar Berghuis is op 13 en 12. Nu ziet Berghuis dat vlak naast hem een bal over de zijlijn gaat... Die kan hij niet meer binnenhouden. Massop mag de ingooi nemen. De supporters op de tribunes vermaken zich ondertussen met heel andere dingen. Namelijk ballen die erin zijn geschoten. En die uh, intussen door wat kinderen weer terug het veld op worden gegooid. Als Excelsior mag gooien in de 71ste minuut. Zijn mogen ook gooien, maar dan gewoon op het veld. bal gaat naar Van Duinen. Amper gezien in deze wedstrijd. El snoept de bal nu ook weer van hem af. Aan de rechterkant. David zelf weer in bij Massop. Via Koelwijk gaat het dan naar Amrabat. Die speelt bij Feyenoord. Maar die raakt de bal wel op zijn hand. En dus komt er een vrije trap aan voor Excelsior gegeven door de scheidsrechter. De Guzebuuk. Maar het is een beetje uitvoetballen nu. Ik zie ook uh, dat de meeste mensen zich vooral bezig zijn met elkaar. En niet zozeer met no. de wedstrijd op het veld. Ja, waarom is ook niet. Ken. Nou, dat nog niet helemaal. Niet uh, al te letterlijk nemen wat ik allemaal zeg. Maar uh, gewoon gezellig. Praatjes. Hè. Wat ga jij morgen doen? Tweede paasdag Meubel Boulevard of misschien ergens anders heen. ga jij Er wordt dan? intussen ook gevoetbald. Uh, weet ik eigenlijk nog niet. Ik denk vooral met familie. Ja. ja, familiair. Zeker. Ja, ja. En jij, Hendry? Ja. Ja, ik vrees hetzelfde. Ja, dat krijg je met zo'n wedstrijd als ja. Feyenoord zelfs ja. gespeeld. Ja. En dan krijg, krijg je dat. We zijn klaar met die wedstrijd. Precies, heb je je verjaardag al gevierd, Henry, of niet? Ja, ik wilde dat eigenlijk nu gaan doen, normaal. Staat hier heel veel genuut uit voor? Staat de ja. wacht op, jou, Arman. Ja. Nou, ik woon alleen iets verder weg. Ik ga zo naar huis, denk ik. Maar we uh, voetballen ook nog 72e minuut. En het staat 4-0 voor Feyenoord nog steeds. Laten we hopen voor de wedstrijd dat Feyenoord de fans en uh, ons als toeschouwers nog wat leuks wil voorschoten. Anders wordt het een hele lange laatste 20 minuten, denk ik. Van Excelsior zal het niet meer moeten komen, ben ik bang. Die ploeg uh, heeft gewoon niet de vorm vandaag. Dat kan een keer gebeuren. En dat werd ook al heel snel duidelijk, al in de eerste minuut eigenlijk, toen Feyenoord sterk begon. En uh, Excelsior heeft zich daar uh, niet meer van kunnen herstellen. 4-0 is het en we gaan uh, zo dadelijk beginnen aan de way. Denk ik hier in de kuip. Henry en ik vermoeden dat het tempo bij Chelsea Tottenham Hotspur wat hoger ligt, Ragnar. Ja, dat klopt misschien wel, maar om de een of andere reden had ik er toch iets meer van verwacht. We mm. zitten in de 57e minuut, het staat 1-1. Het prachtige doelpunt van Christian Eriksen in de blessuretijd van de eerste helft heeft veel goed gemaakt. Het is sowieso altijd wel een lastige wedstrijd voor Tottenham Hotspur. Op bezoek bij Chelsea werd er al 28 jaar niet meer gewonnen. 30 competitieduels. Ja, dat zijn nog eens cijfers. Bijna onvoorstelbaar. De laatste keer even een klein zijstapje wellicht, want de bal wordt toch rondgespeeld op het middenveld. Laatste overwinning van de Spurs op 10 februari 1990. Ik heb er even wat foto's bij gepakt. Toen had je op Stamford Bridge nog een doc track dan hielden ze daar nog van die windhonden races. Nou, dat is echt een ander tijdperk geweest. Ja, dat zijn uh, echt uh, hele andere tijden. Gary Lineker overigens. Gascoint speelde ook bij Spurs. Lineker maakte toen de 1-2. Dat was uh, de winnende. Ja, dat zijn moeilijke wedstrijden tegen Chelsea. Ook omdat Chelsea zoals vandaag goed kan verdedigen. Eriksen brengt de bal wel voor het doel in de richting van uh, Delhi Alley. Ook uh, op de bank tegen Nederland in die uh, oefenwedstrijd. Harry Kane toen trouwens helemaal niet. Ik hoop dat we hem nog uh, te zien gaan krijgen. De Hurricane. De van de 24 goals. Maar ja, het staat 1-1. Het gaatje tussen deze twee ploegen... is vijf punten in het voordeel van Tottenham Hotspur. Dus zolang Chelsea op dat gat blijft staan... wat het doet bij deze 1-1 tussenstand... is er niet zo heel veel aan de hand. Ik krijg nog een keer een beeld voorbij... waarbij Moses even de mist ging. een minuut of wat geleden. speler van Chelsea, die er ook al niet goed uitzag... bij dat doelpunt van Eriksen. Hij raakte de bal denk ik even met de hand... maar kon daar niets aan doen. Moses op avontuur aan de rechterkant... Chelsea ja, moet deze wedstrijd winnen. Maar dat lukt maar niet. Zijn er zijn niet zo heel veel kansen te noteren. Ook. Het is denk ik, uh, Canté nu. Rudiger. Een beetje centraal op de helft van Tottenham Hotspur. Aan de linkerkant is het William. Ja, er staat genoeg geweld op het veld. Alonso, fijne speler. De Spanjaard. Een van de vele Spanjaarden. Via het been van Taier krijgt hij dan een hoekschop. Chelsea mag een corner gaan nemen. Laten we nog even kijken. Want bijvoorbeeld bij hoge ballen. Gaat het wel eens fout bij doelman Loris, de Franse keeper. Dat bleek wel bij de goal van Morata. Die 1-0 na een half uur. Bal komt van Willian, maar gaat naar het middenveld. Wordt ingebracht door Fabregas. En dan langs het doel gekopt. Dat gebeurt door Christensen. Zo blijft het in Londen. Met Chelsea Tottenham met nog een half uur op de klok gelijk. 1-1. Straks nog meer voetbal van over de grens... in onze gebruikelijke overzichten na half zeven. Daarin ook even aandacht voor Slatan Ibrahimovic. Heb je er iets van meegekregen al? Ik weet dat hij in Amerika zit, ja. <laughs> dat scheelt. is ja, zijn debuutwedstrijd. Oh, heeft hij gescoord? Ik ga het je zo laten zien. En dan oh. mag je zeggen wat je ervan vindt. Ja. Het is echt ongelooflijk op zijn slaatans. Uh, tussen 6 en 7 is er ook uh, nieuws in uh, langs de lijn nieuwsonderwerpen. De afgelopen drie jaar is uh, bij bijna 230, 70-plussers... onterecht het rijbewijs afgepakt. Agenten vonden dat die bestuurders niet goed uh, in staat meer waren... om veilig te rijden. Maar bij controle bleek er niets aan de hand. Het overkwam ook deze ou oudere uh, automobilist. Terwijl hij naar eigen zeggen niets verkeerd deed... werd zijn rijbewijs ingetrokken door de marechaussee. Dan volgt dus een brief waarin dus er gezegd wordt... dat er een medische keuring nodig is, dat men daarover nader zal besluiten. En dat dat eh, eh, gebaseerd is op de mededelingen van de koninklijke marechaussee. Dat ik dus aan ernstige psychische of lichamelijke gebreken... Uh, ik voelde me ernstig uh, aangesproken daardoor. Uh, eigenlijk uh, in mijn diepste gevoel gekwetst. Ik laat niet gauw mijn emoties zien, dat heb ik geleerd in de loop van leven... maar dat gevoel bekwam mij. En toen dacht ik, hoe in de vrede komen ze daar nou bij? Ik heb geen dokter gezien, heeft niemand mij een vraag gesteld... niemand heeft een onderzoek gedaan. Hoe is dat nou toch mogelijk? En uh, uh, dat heb ik uh, aangevochten in een brief... In zeven maanden heeft dat geduurd. Op 27 december exact, een donderdag, er, kreeg ik een aangetekende brief met één regel daarin. Uh, en daarin met een plakbandje mijn rijbewijs geplakt. Uh, die regel die hoorde in dat het onderzoek, de testen hadden uitgewezen dat ik, uh, dat ik rijvaardig was. En dat uh, had je natuurlijk ook uh, in een paar weken kunnen doen in plaats van zeven maanden. Maar het CBR, dat gaat over de rijbewijzen, zegt in een reactie dat het wel belangrijk is dat het onderzoek zorgvuldig gebeurt. Schorsen doen we niet zomaar. Schorsen doen we alleen in ernstige gevallen. Dan moet je denken aan spookrijden. Aan versuft achter het stuur zitten, de auto niet meer onder controle hebben. Dan schorsen we het rijbewijs. Nou, in het belang van de verkeersveiligheid is het goed dat wij dat onderzoek doen. Dat we onderzoeken of iemand nog veilig achter het stuur mag gaan zitten. Maar waarom moet dat zo lang duren? Omdat het een zorgvuldig, zorgvuldige zaak is. Er, komen, er worden besluiten genomen. Daar zitten bezwaren beroepsredenen uh, op. En, en daarnaast zijn we ook afhankelijk van medisch specialisten... en eventueel een rijtest. En ja, het is ingrijpend als je moet wachten. Maar het gaat hier om de verkeersveiligheid van ons allemaal. Want in bijna alle gevallen blijken mensen uiteindelijk ongeschikt te zijn. Nou, ik moet er niet aan denken wat er gebeurt... als die mensen achter stuur blijven zitten. Feyenoord, Excelsior, Arman. Het is uh, 5-0 geworden hier. Uh, een eigen doelpunt bij Excelsior. En dan kijk je vrij snel naar Jurgen Matthij, want die is daar toch specialist in. Maar zijn maatje centraal achterin kan er ook wat van. Jordi de Wijs, want die de voorzet van Bassetje Koglu... achter zijn eigen keeper. Dat was de vijfde goal van Feyenoord. Maar het is hier uh, een zeldzaam, melige bedoeling aan het worden. Want niemand let meer op deze wedstrijd. Er is ergens een bal... Die bevindt zich in de eerste ring. En die wordt van de ene kant van het stadion naar de andere kant gegooid. En als hij een keer ergens blijft hangen, gaat het publiek massaal fluiten. De bal belandde net ergens op het veld. Daar was iedereen heel boos over. En Berghuis dacht, of Blastertje dacht, weet je wat, ik trap hem lekker weer terug de tribune in. Daar gaat het over hier in de kuip. Om even aan te geven dat echt niemand meer oplet. En af en toe, als er een doelpuntje valt, gaat iedereen weer juichen. Dat is een beetje de sfeer. Maar weet Misschien je zeker dat Blastertje nee, niet op doel schoot. Ik, ja. nee. ik dacht, hij gaat nu zeggen, tenminste een goede paas van nee, dit was wel, Dit was wel bedacht. Dit ah. was echt. Ah. Uh, Okay. Duidelijk Niks gezet, ja. Ja. Het staat 5-0 voor alle duidelijkheid. Goed. Nou, dan gaan we eens terugblikken op Heracles herenveen Ook naar Ragnar? Even, ja. Ook een doelpunt, denk ik, Ragnar. Chelsea Spurs. Ja, en wat voor een. Dit is wel een hele fraaie treffer. En hij is uh, van Spurs. Het is uh, 1-2. Tottenham Hotspur staat voor op Stamford Bridge. En zou het dan een keer gaan gebeuren, een overwinning. Tientallen jaren geleden dus. Een bezorgde blik bij Antonio Comte. Want wat is er gebeurd? Een heerlijke opening van Thayer. Uh, Engels International. Vanuit de middencirkel. Door de as van het veld richting Delhi Alley. Honderdste Premier League wedstrijd voor die uh, geweldige jonge speler nog altijd van Spurs. Goeie aandacht. Aanname, bal uit de lucht geplukt. En dan schiet hij hem van dichtbij langs Caballero. Een beetje bergkampiaans. En dan is eigenlijk Dier zo'n beetje de jonk van het verhaal. Want die is de man van de mooie lange opening. Heerlijke treffer van Tottenham Hotspur. Staat 1-2 voor het eerst sinds het verdwijnen van de windhondenbaan. Zou je kunnen zeggen. Staat Tottenham Hotspur op Stamford Bridge op voorsprong. Herakles, Herenveen dan, die eindigde in uh, 1-2. En daardoor passeert Herenveen, Herakles op de ranglijst. En de Friesen staan nu achtste, een plek waar Herakles ook graag wil eindigen. Of niet, uh, trainer John Tegenman? Ja, wij willen niks. wij willen gewoon... Heel niks? Je wilt toch uh, het hoogste uh, haalbaar halen? Ja, wedstrijden winnen, ja. En uh, dat is volgens mij waar we ons op moeten richten. En uh, dat is vandaag helaas niet gelukt. Ja, uh, weet je, als je veel wedstrijden wint, dan, ja, dan eindig je ook hoog. Dat is volgens mij de intentie. En volgens mij uh, zijn er andere mensen die zich uitlaten over play-offs. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Maar dat heb ik ook al Jij al... niet? Nee, maar daar heb ik ook al een aantal weken geleden heb ik daar ook al aan gerefereerd. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik ben bezig met wedstrijden. Waarom niet, John? Ja, waarom wel. Ik ben toch bezig met wedstrijden winnen. En op het moment dat jij dadelijk wat wint in elkaar... Dan zou je deze club voor de tweede keer richting Europa kunnen sturen. Ja, maar dat zou wel gaaf zijn. Maar ik ben dan... Er... Ik vind dat nog allemaal veel te ver. Weet je, wij, wij krijgen nog heel veel zware tegenstanders. En, uh, en ik ben een trainer, ik ben sowieso niet van de doelstellingen. Ik vind gewoon dat je elke wedstrijd moet willen winnen. Met die instelling moet je het veld te gaan. Of je nou tegen Ajax, tegen Jereveen of uh, tegen Twente voetbalt. Dat vind ik veel belangrijker. En uh, wat mensen allemaal zeggen over doelstellingen waar je naartoe moet werken, dat geloof ik allemaal wel. Uh, als je wint dan ga je uiteindelijk ook wat met elkaar bereiken en winnen. Zo simpel is het. Dus je bent een man zonder doel. Nee, ik heb wel een doel. Alleen uh, ik vind het altijd onnodig om, uh, om dat soort zaken uiteindelijk hier, hier uh, uit te spreken. Ik bedoel, uh, dan, zullen, dan zullen ze misschien wel zeggen dat je ambitieloos bent. Maar dat vind ik gelul. Je, op het moment dat jij zegt dat je achter wil worden en je wordt tiende... dan heb je dan een slecht seizoen gehad als Herakles zijnde? Nee, toch of wel? We hebben gewoon een prima seizoen gehad. Dus ik vind gewoon dat wij moeten zorgen dat we elke wedstrijd willen winnen. En dan, uh, dan komt het uiteindelijk wel, uh, wel goed met, uh, met, met Herakles. En al die doelen stellen, dat is uiteindelijk voor managers... die je dan misschien uiteindelijk kunnen ontslaan omdat je het doel niet haalt. Nou ja, dat vind ik onzin. Oké, okay, en dat doel neemt je volgend jaar bij GoHead... ga je ook alle wedstrijden proberen te winnen. En dan zien we je terug in de eredivisie. Ja, ik wil eerst bij Raaklessen gewoon goed afsluiten. Begrijp ik. Ik heb hier gewoon uh, uh, tien hele mooie jaren gehad. Met hoogte en met dieptepunten uiteindelijk. Uiteindelijk uh, stapelen de hoogtepunten zich uiteindelijk meer op dan de dieptepunten. Gelukkig maar ook. En uh, weet je, ik, ik, ik, ik wil gewoon met een goed gevoel maar Je weg. bent een beetje narrig. Ja, maar ja, dat ben ik altijd als ik het best het verlies. Dan ben ik altijd eventjes, uh, eventjes niet, uh, uh, uh, niet helemaal in shape laten trouwens uh, houden. Ik heb uh, best wel hekel aan verliezen, ja. Maar daar is niks mis mee, toch? Als je graag wil winnen. John Stegeman en Frank Soeks. Ik wil toch dat je er even iets over zegt. Want wij hadden het, terwijl we het hoorden, hadden we het erover. Deze man, hij is narig natuurlijk. Hè, maar hij zegt, ik vind dat hij best gekke dingen zegt. Hij heeft geen doel. Nee, maar hij, hij is gewoon volslagen narig. Want ik kan hem... Elke verloren wedstrijd betrappen op deze narrigheid. En uh, ja, het lijkt me onzin. Hij gaat naar uh, Go Ahead. Denk jij dat hij geen doelstelling heeft als hij bij Go lijkt Ahead begint? Lijkt me wel, begint? maar nu toch ook. Kom op zeg. Je ja, wil nee, toch heel graag die play-offs in. Ja, maar goed, hij is ja, gewoon... En dan kijk je, je toch naar. Maar wat is het dan dat je dat niet wilt toegeven? Hij heeft zijn bokkenbruik. Op. Ja, of angst om het dan niet te halen. Ja, dat ook. Heel vaak als bijgeloof. Dat, dat heerst heel erg in het voetbal. Dus als je dan zegt van ja, we zijn op de nacompetitie uit. Op een plaats in de nacompetitie of de play-offs moet ik zeggen... Ja. dan uh, zijn ze bang dat als ze het hebben uitgesproken... dat ze het niet halen. Dat is heel gek. In, in de voetballerij heerst ja. enorm veel bijgelacht. Dat kan het ook zijn. Maar ik denk dat hij zijn bokkenpruik op heeft. Ja. Dan staat hij onbekend. Ik heb zo'n vermoeden dat de coaches van Chelsea en Tottenham Hotspur... wel gewoon uitspreken dag, nadat ze in de top 4 willen eindigen. Hè? Want dat is belangrijk daar. Ja, heel belangrijk heb je helemaal gelijk. Maar ik ben wel een beetje bang dat dat voor Antonio Conte niet meer gaat lukken. Want zijn ploeg staat niet meer met 2-1 achter... in de derby tegen Spurs. Maar met 3-1... Nieuw doelpunt van Deli Alli. Niet uh, zo uh, fraai als die uh, 2-1 goede actie aan de rechterkant van Som, Die komt door, schiet op Caballero. En dan eh, ja, blijft hij gaan, blijft hij erin geloven. Komt die bal in de doelmond via het been van Caballero voor de voeten van Ellie. En die schuift hem dan eh, wel handig nog van dichtbij in het doel. En dus lijkt het erop alsof Tottenham Hotspur die vierde plaats gaat eh, veiligstellen. De ploeg van Pochettino gaat dan naar 64 punten. Dat zijn er acht meer dan Chelsea. Dan straks naar 31 wedstrijden. Dat betekent met de eerste vier ploegen in Engeland die rechtstreeks de Champions ingaan dat Chelsea met Antonio Conte gaat misgrijpen. Ja, er werd deze week ook gevraagd op de persconferentie aan. Wat gaat er gebeuren? Nou ja, daar had hij een heel zinnig en goed antwoord op. Hij zegt een speler weet over het algemeen met een contract op zak wel dat hij het volgende jaar gaat blijven. Hoewel dat tegenwoordig ook wat minder zeker is dan vroeger. Maar hij zegt, ja, een trainer... die kan ondanks een contract de volgende dag weg zijn. Alsof hij eigenlijk al een beetje weet... dat hij zal gaan vertrekken bij Chelsea. Er is steeds minder twijfel daarover. Omdat hij dus niet bij de eerste vier gaat komen. Omdat Spurs met 3-1 voorstaat... en die vierde plek in Engeland gaat veiligstellen. Oh ja, de landstitel, dat is Manchester City hè, dit jaar. Want die staan 68 punten voor op de rest in Engeland.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 rise is where to find me hanging on the fret but I'm not ready yet to bow my head from a deep blue down to a golden day that's a rocky road and a mighty long way riding the ruts to so one day you'll be free yeah you chase your demons by kneeling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 About my head Amerikaanse muziek. Het is Jan-Willem zelf. J.W. Roy en de Royal Family. Een Nederlander dus. Ja. Verse hit. Februari 2018. Nummer heet Blue Sunrise. NPO Radio 1. Bijna half 7. de Jong. Bijna 23070 70 plussers moesten de afgelopen jaren rijbewijs inleveren... terwijl dat achteraf niet nodig was. De politie dacht dat ze niet meer in staat waren om te rijden... maar dat konden ze nog best, dat blijkt uit cijfers van het CBR. Overigens is bijna 90 van de rijbewijsinnames terecht, zegt het CBR. In Utrecht is een man ernstig gewond geraakt bij een aanrijding... vermoedelijk bij een straatrace. Zijn busje werd frontaal aangereden door een auto... die met hoge snelheid aan de verkeerde kant van de weg reed. Die bestuurder is opgepakt. De traditionele paasvuururen veroorzaken stankoverlast tot in het westen van het land. Alleen al in de regio Rijnmond waren er 200 meldingen van een rooklucht. Eerder ging in het oosten van het land al een brandlucht. Door de draaiende wind komt de rook met een omweg in het westen van het land terecht. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is met zijn vrouw... naar een optreden van Zuid-Koreaanse popartiesten geweest in Pyongyang. Het was lang geleden dat K-popartiesten in het noorden optraden. Na afloop ging Kim met de muzikanten op de foto. Op 27 april staat een ontmoeting gepland... tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea. Het is rustig weer en vanavond en vannacht krijgen we opklaringen. In een groot deel van het land is het behoorlijk helder. Weinig wind, kan hier en daar wat mist ontstaan en dat betekent ook minimumtemperaturen die variëren van min 1 in het noordoosten tot plus 3 in het zuidwesten van het land. Tegen de ochtend vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking en tegen een uur of zes kan de eerste regen al in Zeeland arriveren. Nou, morgen overdag hebben we dan bewolkt en regenachtig weer. Dat geldt vooral voor de westelijke helft van het land. Sochtens is het in het noorden nog droog, maar smiddags gaat het ook daar regenen. En morgenmiddag, dan zal het in het zuiden en later in het midden ook tijdelijk even droog kunnen worden. Maximumtemperatuur een graad of 6 op de wadden, 10 in het midden van het land... en 14 in Zuid-Limburg, dat is later op de dag. De wind waait uit het zuidwesten, is zwak tot matig, kracht 2 tot 4. En namelijk morgen hebben we dan dinsdag en woensdag uitgesproken zacht weer met zo'n 15 graden als maximumtemperatuur. Wel is er dan kans op buien... Donderdag is het tijdelijk wat koeler, maar richting het weekend... komen de temperaturen weer boven de 15 graden. Radio 1, NOS langs de Lijn. Memo memorabele zondag, Nicky Terpstra wint de van Vlaanderen... en Dirk Kuit was eventjes symboolbezit bij Feyenoord Excelsior allemaal. De ja, ja. wedstrijd hier net afgelopen trouwens, Gussie Buuk afgevloot. Eindstand 5-0, maar het waren wel hele leuke laatste minuten... Want het... De bal waar het publiek hier zoveel lol mee had om die over te spelen naar elkaar. Die waren ze kwijt, want die belandde ergens op het veld. En toen werd die een beslag genomen. Alleen Amrabad schoot er toch weer eentje het publiek in. Niet bewust overigens. Hij probeerde doel te raken. Lukte niet. En toen hadden ze weer een bal. Die ging weer alle kanten op. En opeens belandde hij in de skybox waar Dirk Kuit zat. En die greep de bal en die gaf hem... Vervolgens een kus en hield hem omhoog als een soort trofee om hem te tonen aan de Kuip. Het was een schitterend beeld. En gaf hem vervolgens aan zijn zoontje. Een van zijn kinderen, die er ook ongelooflijk blij mee was. En die gooide hem vervolgens heel snel weer naar voren. Zodat de rest van de fans er weer mee konden spelen. Dat is een beetje uh, zoals we deze middag gaan herinneren in de Kuip. Een derby die nooit echt spannend werd, maar waar het publiek zich wel mee vermaakte. Vooral het uh, publiek in de Kuip dat voor Feyenoord is. 5-0. Dus een hele makkelijke wedstrijd voor Feyenoord, Dat eindelijk weer eens aan een uh, soort reeks bezig is. Namelijk uh, drie keer op rij winnen. Dat hebben ze nu gedaan. Aan. Volgende week een wedstrijd waar uh, waarschijnlijk meer tegenstand gaat komen in Enschede uit bij Twente. Dan Twente-Feyenoord, nu hebben ze dus in elk geval gewonnen. Eenvoudig met 5-0 van Excelsior. Langs de lijn. Wat hij zijn, z'n uur, Arjen de Cristiano Ronaldo. Oh, Wat een goal. Uiterlands voetbal. Twee wedstrijden in de Premier League in Engeland vandaag. Arsenal won met 3-0 van Stoke City. Alle doelpunten vielen in het laatste kwartier van de wedstrijd. Het mooiste affiche was dat affiche dat we vandaag live volgen... van Chelsea en Tottenham Hotspur. Er wordt daar nog gespeeld. Ragnar. Ja, goede tweede helft van Tottenham Hotspur. Indrukwekkend met uh, 3-1 op voorsprong. Twee keer Delhi Alley. En inmiddels is ook uh, de snel teruggekeerde, de snel herstelde... Harry Kane in de ploeg gekomen. raakt op 11 maart geblesseerd aan de enkel tegen Bournemouth. Afgekeurde goal zou er veel langer uit liggen. Maar hij is erbij op Stamford Bridge. Ze hebben hem niet eens nodig met die ruime voorsprong. Maar ja, het is voor het Engelse voetbal belangrijk dat hij terug is. Het is uh, ja, toch de man die Engeland deze zomer wereldkampioen moet gaan worden. Als dat tenminste gaat lukken. Maar zonder hem lukt dat sowieso niet. 24 goals gemaakt. Binnen de lijnen gekomen voor Son. De Sonny Boy uit Korea. Nog een minuutje of 13,5 Tottenham Hotspur op die 1 voor bij Chelsea. En de vierde plek is zeker. En de eerste overwinning in 28 jaar lijkt eraan te gaan komen. Manchester City blijft stevig aan kop in Engeland. Gisteren pakte het een 3-1 zegen tegen Everton. En dat was de vijfde overwinning op een rij. Ook in Duitsland, maar twee wedstrijden op het programma vandaag. Werden Bremen won met 2-1 van Eintracht Frankfurt. En Mainz tegen Borussia Mönchengladbach is om 6 uur begonnen, stand 0-0. Nigel de Jong zit bij Mainz op de bank. Bayern München is nog geen kampioen geworden... maar de titel komt wel met de week dichterbij. Gisteren werd Borussia Dortmund met 6-0 vernederd. Maar omdat Schalke ook won, is het kampioensfeestje nog eventjes uitgesteld. En dan gaan we nog even naar Amerika. Dat doen we eigenlijk nooit, maar nu met plezier vanwege slaap... Nathan Ibrahimovic. Hij maakte gisteren zijn debuut voor LA Galaxy. In de zogenaamde MLS in de United States. Nadat hij pas een paar dagen daar was, überhaupt in Amerika. Bij een 2-3 stand tegen Los Angeles FC. Een achterstand dus. Uh, maakte hij uh, eerst met een geweldig afstandsschot de gelijkmaker. Ik heb hem net laten zien. Het is, Had ik eerst uh, te veel gezien? Ja, nee. Prachtig. Prachtig doelpunt. En vervolgens schoot hij ja, alsof het echt hoorde bij dat droomdebuut, en dat was dus blijkbaar ook zo. In de blessuretijd de winnende ook nog binnen. Het werd dus 4-3. En dan is Slatan na afloop gewoon Slatan. De fans were demanding something and, and I gave them Het It's not easy. Because I can imagine L now winning 3-0, losing 4-3. It's not easy. But if they would have slot, that was the opposite. Ja, hij zegt, de fans wilden iets en ik gaf ze Slatan. En uh, ja, dit moet zuur zijn voor Los Angeles FC. 3-0 voorstaan en dan 4-3 verliezen. Als ze Slatan hadden gehad, was het omgedraaid geweest. Was getekend Slatan Ibrahimovic, die ook al bij zijn overgang naar LA Galaxy zei... LA Galaxy, welkom te Slatan. in plaats van andersom. Ja, hij praat uh, net als Louis Vergaal overigens in de derde persoon over zichzelf. ja. Ja. Vind je dat dat mag? Of denk je dan nou van nou? Ja, het is wel eigenaardig. Uh, dat zijn wel mensen die zichzelf uh, geweldig vinden. Dat, dat weten we natuurlijk ook van Louis Vergaal. En ik durf ook wel te zeggen dat hij heel wat in zijn mars heeft. Hetzelfde geldt voor Slaat Zolang hij het waarmaakt. Nee, joh. Zou jij. Nee, alsjeblieft. Nee, zeg. maar nee, dat joh. zijn artiesten. Ja. Nou, dat moet je het nog niet doen, vind ik. Oh, okay. Nee, nederigheid is een hele belangrijke eigenschap. En zelfs mensen die uh, de top van de wereld hebben beklommen... die moeten echt wel een beetje nederigheid betrachten, is mijn mening. Maar dan hebben we niet zo'n interview als je net hoorde. Nee, nee, het is wel leuk. Het is amusement. En dat is ook zo, de sportwereld is natuurlijk niet alleen... Uh, sportjournalistiek te volgen, maar ook uh, qua amusement... Uh, interessant om in de gaten te houden. Yeah, yeah. La -la -la -la -la. Life is a secret maze. Just trying to find our way. From side to side, we're just pushing till the game is through. Had enough. Reach for the moon, and maybe we might catch some stars. Oh yeah. Sometimes we can't do nothing. Sometimes we can't say nothing. Sometimes there ain't no running away. Yeah. Hey. De muziek heeft het niet gelegen vandaag. Het wielrennen was natuurlijk fantastisch. Het voetbal was meeslepend zo nu en dan. En dit nummer van Sean Escoffrey en Josh Stone, Evergreen... ja, dat mocht er ook wel zijn. En er was ook hockey. Kampong profiteerde tegen Brussel optimaal van de nieuwe regels... in de Euro Hockey League. Omdat velddoelpunten dubbel tellen en een strafcorner... Eh, die benut wordt maar voor één, werd het uiteindelijk 4-1 voor Kampong naar nou, maar twee keer te hebben gescoord. De ploeg van coach Alexander Cox plaatste zich daarmee voor de finale ronde tijdens het Pinksterweekend. Cox wist van tevoren dat het tegen Brussel best een lastige wedstrijd zou kunnen worden. Ze zijn uh, eigenlijk net als rood zijn ze redelijk moeilijk onder druk te krijgen in de, de type opbouw wat ze hebben. Ze hebben een aantal spelers met de uh, Belgische nationale ploeg die sterk zijn. Boon, Chalier, Truijens, uh, achterin al Conor Hart uit Ierland. Uh, het is gewoon een goede ploeg. Dus we hebben, ja, we hebben hard ons best moeten doen vandaag. Ja, de eerste twee kwart stonden jullie uh, met, uh, ja, door twee gemaakte goals op een 4-1 voorsprong. Uh, dat is lekker hè? Ja, ja, absoluut. De eerste goal was natuurlijk een klein stukje geluk zat erbij. Omdat we, natuurlijk de bal via de scheidserder terugkwam. Ja. Maar goed, ik denk uiteindelijk dat we ook terecht op een voorsprong kwamen. Ik vond ons wel, uh, nadat we die openingsfase wat lastig hadden, vond ik ons wel uh, de gevaarlijkste ploeg in ieder geval. Um, ja, en dan is het uh, het laatste kwart zeker is het, uh, de boel dicht houden... zo min mogelijk weggeven en, uh, en die wedstrijd thuisbrengen. En dat hebben we goed gedaan. Afgelopen vrijdag was ook al zo'n wedstrijd... Hè, waarin je zou kunnen zeggen, die wedstrijd moeten we thuisbrengen... tegen de titelverdediger, Roodwijs Curl. Maar ook een hele pittige tegenstander. Ja, zeker. Roodweiss uh, is de, de, de, de, de, de EL-kampioen. Uh, op dit moment nummer één in Duitsland. Dat was een loodzware wedstrijd En ook dat, uh, ja, dat was een... Uh, ja, misschien wel een masterclass hoe je hoort te verdedigen uh, in die wedstrijd. Daarin weten we de nul te houden omdat we dat uh, ja, mega sterk gedaan hebben. Um, ja, en vandaag ook gewoon een hele goede ploeg tegenover ons gehad. Dus ik ben uh, zeer content. Ja, jullie weten wat het is om de Euro League te winnen. Uh, is dat een, uh, een doel dat jullie jezelf gesteld hebben bij het ingaan van deze KO16? Want we gaan uh, twee wedstrijden winnen en dan uh, richting die Final Four? Ja, kijk, wij willen ons, sowieso wilden ons plaatsen voor de Final Four en we willen natuurlijk meer. We willen uiteindelijk uh, de EL winnen. Uh, maar richting deze ronde hebben we ons echt puur gefocust op rood wijs omdat dat een, uh, de eerste wedstrijd was en uh, ja, een loodzware tegenstander als eerste wedstrijd. Um, ja, wij zijn nummer 1 in Nederland en, Duitsla en in Duitsland staat Rood-Wijs nummer één. Ja, als je die al in de, in de KO16 krijgt. Dat is, uh, dat is een pittige loting. Dus we hebben ons eigenlijk alleen maar op die wedstrijd gefocust. En direct naar de wedstrijd moest de knop om, uh, omdat we tegen racing uh, moesten. Dank je, Roman. Um, ja, dus eigenlijk de focus richting dit weekend was vooral naar uh, Rood-Wijs. En hoe is het om hier te spelen in, in Rotterdam? Uh, ik heb het idee dat het wel iedere wedstrijd sfeervol is. Hè? Ondanks het feit dat er morgen twee Nederlandse ploegen in actie komen. Uh, uh, dat het ook vandaag lekker vol zat die grote tribune. Ja, zeker. Veel publiek uh, van, vanuit onze kant, ook vanuit Kampong weer. En ook veel publiek vanuit uh, uit Brussel. Dus dat was, uh, dat was mooi. En uh, ja, morgen is het natuurlijk helemaal volhuis omdat de thuisclub uh, Rotterdam natuurlijk thuis speelt. Dus ik geloof dat er uh, nou, denk ik 7000 man op de tribune zitten. Uh, ja, mooi. Ga je kijken om wijzer te worden van die twee andere Nederlandse ploegen... die in actie gaan komen? Uh, nee, nee ik, ken ze, ik ken ze door en door. En uh, morgen ook even Pasen vieren. Ja, want morgen zijn er meer wedstrijden. En dan is het finale weekend met dus de halve finales... en de finale in het Pinksterweekend. We horen kampongcoach Alexander Kox. Tegenover klein Schuitenmaker. Op verschillende plekken in Oost-Nederland. worden vanavond de traditionele Paasvuren weer aangestoken. En die vuren trekken elk jaar meer bekijks. Zo ziet de organisatie van het Paasvuur in Espelo. in Overijssel, belangstellenden. van ver weg op het evenement afkomen. Verslaggever Matthijs Holtrop is ook in Espelo. Matthijs, hoe laat gaat daar de fik, de fik erin? Het gaat erin om een uur of acht, heb ik begrepen. Ja. En als hij hier zo rondloopt. het is net een evenementterrein. de geur van gras, een partytent. waarin een band staat te soundchecken. En daarbuiten dan die uh, enorme hoop van hout, van bomen. Het lijken vooral kerstbomen te zijn. 18 meter hoog, hè? Ja, 18 meter. ruim 18 meter is die geworden. Dat yes. is heel hoog. <laughs> ja, dat vinden wij ook. Uh, en uh, ja, Ons doel was 20 meter. Die hebben we net niet gehaald. Maar goed, we zijn super tevreden met het eindresultaat. Het is hard aan gewerkt, hè? Ja, uh, we zijn vanaf november al bezig. Uh, iedere week uh, hout verzamelen. En nu twee weken lang hebben we alle, alle takken met de hand uh, als het ware opgebouwd. En zijn we tot dit mooie paasje gekomen. Zegt Arjan Stevens van die organisatie. Is dat het nou waard? Zoveel luchtvervuiling, afvalrommel? Uh, nou goed, kijk, uh, uh, er zal vast wat vervuiling wezen. Maar we hebben, een, uh, we hebben een samenwerking met Staatsbosbeheer en natuurmonumenten. We halen een uh, jonge opslag van de heiders af. En anders wordt het omgezaagd en uh, blijft het liggen. Voor ook en er komt er ook CO2 vrij. Dus aan die kant denken we dat we er wel iets aan compenseren. Compenseren, dat je er plezier van hebt? Is dat de compensatie? Of hoe bedoel je dat? Dat zeker, dat zeker. We hebben er een hoop plezier van. Het is traditie, hè? Immaterieel erfgoed, lees ik. Op een groot bord. Ja, ja klopt. Hoe is dat zo, hoe is dat zo gekomen? Uh, nou goed, uh, daar kun je jezelf uh, voor aanmelden. En uh, uh, dan moet je een plan schrijven hoe je, hoe je je traditie in de toekomst wil waarborgen. En uh, je hebt allerlei andere extra eisen uh, waar je aan moet voldoen. En uh, nou, na een jaar uh, zijn we, is het goedgekeurd zeg maar, dat we op die ja. lijst komen te staan... En waarom is dit bijzonder? Uh, nou, waarom is dit bijzonder? Ten eerste omdat we het in een competitieverband doen uh, met andere buurtschappen. Dat we binnen één gemeente zoveel van zo'n grote paasvuur staan. Hoeveel? En, uh, vier. En uh, ja, omdat hij uh, toch wel een slagje groter is dan een gemiddelde andere paasvuur. Ja, je komt er ook niet dichtbij. Het is uh, op een grote akker. Een zwarte akker zou je kunnen zeggen van alle modder. Um, ja, een stuk weg van de tent, omdat het ook waarschijnlijk heel heet wordt. Ja, klopt. Ja, er zitten ook weer, uh, weer veiligheidsafstanden aan, zeg maar. Uh. Nou, daar is goed over nagedacht. Acht uur dus gaat de fik erin. De fik erin. Chelsea tegen Tottenham Hotspur. Bijna aan het einde van de wedstrijd, denk ik, Ragnar ja, de trainer zal ook wel afgefikt worden. Ben ik bang bij, uh, bij Chelsea om die uh, flauw woordspeling maar eventjes te maken. Komt uh, ja, want zijn ploeg met 3-1 achter. Wel de aanval nog via de linkerkant. Helemaal geen gekke bal van Emerson. De invaller die kwam in uh, de winterstop van AS Roma. Pas zijn tweede duel. Maar hij kan het verschil natuurlijk ook niet meer maken spelen vooraan de linkerkant. Eerste overwinning in 28 jaar voor de Spurs. Ik heb nog even zitten kijken. Dat is uh, heel lang geleden. Dat is uh, geweest op 10 februari 1990. En om even aan te geven hoe lang dat geleden is. De volgende dag zou toen Nelson Mandela worden vrijgelaten. Dat maakte president de Klerk destijds bekend. Vrijgelaten van Robbe Eiland. Geneto Connor stond op nummer 1. Het was een compleet andere tijd. Zolang heeft de aanhang van Spurs moeten wachten op een overwinning op Stamford Bridge. We zitten in de laatste minuut. Ook een goed duel van Davison Sanchez gezien. Van Eriksen dus. En uh, We zagen ook nog even een andere oud ziet. We zagen Jan Vertongen zojuist met een uh, zeer opmerkelijk moment. Want uh, hij ging er bikkelhard in. Vooruitgestoken been. En wie raakte die vol op het kuitbeen? Dat was zijn ploeggenoot bij het Belgische Nationale Elf zal Eden Hazard. Die bleef een tijdje liggen. Is wel weer opgestaan. Maar het zal hier gebeuren: dat de ene international, de andere het WK. Uittrapt, of in ieder geval ervoor zorgt dat de ander niet kan gaan. En dat allemaal onder toezicht oog van de bondscoach. Roberto Martinez die aanwezig is. Nou, wat kan Kane nog? Want die ontsnapt aan de linkerkant. Maar ik denk dat die tijd gaat winnen bij de hoekvlag. We krijgen nog wat extra tijd. Spurs gaat winnen. Gaat dat doen met 3-1 bij Chelsea. Komt acht punten voor te staan. En verzekert zich hier. Vier minuten extra tijd gaan we krijgen. Normaal gesproken toch van de vierde plaats in Engeland. Goed voor een Champions League ticket voor komend seizoen. En voor Chelsea rest dan alleen nog het FV Cup. Toernooi waarin het binnenkort nog een keer in actie komt in de halve finale. 3-1 voor de Spurs. Goede tweede helft. Indrukwekkende goal van Telly Allie bij de 1-2. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstanden en intikker. Oh, oh, oh. De eredivisie. Alle wedstrijden van vanmiddag. En dat gaat nog goed ook. Hier de 2-2. Tom van Weert zet FC Groningen al binnen een kwartier op voorsprong tegen Ajax. Hij schoot een voorzet van Mahi hoog in het doel achter Onana. Daarna kreeg Groningen de uitgelezen kans om om een 2-0-voorsprong te komen... toen Maï mocht aanleggen voor een penalty. Hij wordt gestopt door Onana. Maï boos op zichzelf en terecht. Want het was een slecht ingeschoten penalty van Mahi. Laag, wel in de hoek, maar te pakken voor Onana. Ja, een hele kostbare missen Want in de tweede helft kopte Justin Kluiver tegelijkmaker binnen. En Joel Veldman kreeg zijn tweede gele kaart. Hij moest vertrekken. Maar alles kwam toch op zijn pootjes terecht voor Ajax. Huntelaar, doelpunt! 10 van Ajax. Scoren tegen de 11 van Groningen. Huntelaar, geen bal geraakt. De hele wedstrijd niet. Maar dan laat hij zien dat het een topspits is. Ja, het was de enige kans voor Huntelaar in deze wedstrijd. En de ervaren spits weet precies wanneer hij moet toeslaan. Ja, zeker. Zeker de laatste minuut. Dus dat uh, ja, was een belangrijk moment. We hadden misschien nog één goede kans uh, in de tweede helft... Uh, om, die, om die goal te maken met Nico. Maar ja, uiteindelijk uh, ja, maak we hem de laatste minuut. Dus, uh... Ja, superlekker. Ja, door dat lekkere gevoel zou je bijna vergeten... dat Ajax een hele slechte wedstrijd speelde. Gisteren won PSV met 5-1 van NAC. En dan verwacht je toch een veel gretiger Ajax. Matthijs de Ligt begrijpt weinig van de instelling van zijn team. Ja, de eerste helft zag je, het, uh, zij waren, uh, ja, ze waren feller, ze zaten er bovenop. En ja, daar hebben we ons zelf nog voor gewaarschuwd. Maar ik denk dat we de tweede helft uh, goed hebben omgezet uiteindelijk. Nou, uiteindelijk uh, in de slotfase, ja. Als het, uh, als het echt niet anders meer kan. Ja, het is een miraculeuze ontsnapping. <laughs> Niets meer en niets minder dan dat? Nee, maar die hebben er ook al tussen zitten, dus dat maakt het niet minder mooi. Ja, beide hebben gelijk overigens. Matijs ligt licht lelijk in de fout. Voor een ervaren, nou niet een ervaren, maar voor een goede verdediger had hij moeten voorkomen dat de ene over Groningen viel. Maar hij liet zich in de luren leggen bij de eerste pauw. Ondanks een geweldige wedstrijd staat Groningen met lege handen. Uitblinker Juninho Bacuna denkt dat de gemiste penalty uiteindelijk het breekpunt was. Ja, als, dat, uh, als die bal erin gaat, dan is het eigenlijk al 2-0. Dan kun je nog meer kansen om, uh, om 3-0 dan te maken. Maar ja, dat gebeurt niet. Uh, ja, dan moeten we door. En, uh, ja, we moeten eigenlijk, uh, deze wedstrijd moeten we gewoon overstrepen halen. En uh, dat doen we niet. Heerenveen besliste de wedstrijd tegen Heracles in Almelo binnen drie minuten. Eerst kopte Torsby Raak uit een hoekschop. En vlak daarna benutte Zeneli een strafschop. De ploeg van Jurgen Streppel ging daarmee met een heel ander gevoel de kleedkamer in. Ja, dat klopt. En ik zei het ook in de rust. Ik zei, jongens, ja, 2-0 is prima natuurlijk, maar wij kunnen beter, wij moeten beter. Maar goed, toen deden zij een tactische omzetting... waardoor we wat terug werden gedrongen, willen we niet. Maar dat gebeurde toch en, en, en hadden we hem in de counter gewoon moeten beslissen, denk ja, ik. Ja, maar dat gebeurde niet en het was uiteindelijk Darry... die in de slotfase nog 1-2 maakte, maar Heerenveen wint daar dus. De nieuwe man bij FC Twente, eh, Marino Pusic... Begint aan, een, begint aan zijn zware klus met een gelijkspel bij VVV. Het werd 0-0. Er waren in de tweede helft go twee goede kansen voor Frederik Jensen... maar Twente moest genoegen nemen met een schamel puntje. Een overwinning lijkt noodzakelijk in deze fase van de competitie... maar toch was Pusic tevreden. Wij hebben een bijzonder hectische week achter de rug ontzettend weinig tijd gehad om ons voor te bereiden voor deze wedstrijd. En uiteraard hadden we geholpen op drie punten en daar zijn we ook voor gegaan. Echter, als je alles bij elkaar optelt, vind je dat we verdiend hadden om te winnen. Maar mogen onder deze omstandigheden toch elke punt gaan koesteren. Ja, ondanks het gekoesterde punt blijft FC Twente de nummer 18 in de Eredivisie. Gisteren won mede-degradatiekandidaat Roli EC bijvoorbeeld... overtuigend met 3-0 van, van Vitesse. En Twente-aanvoerder Stefan Tesker is daar niet van geschrokken. Ik kijk daar eigenlijk helemaal niet meer zoveel naar... omdat wij uh, ja, focus moeten houden op onze wedstrijden. Want ze het ja, maakt voor ons helemaal niet zoveel uit. Uh, wij moeten gewoon punten pakken. En natuurlijk ja, is het niet leuk als ze uh, met 3-0 runnen... Maar dat zegt wel dat wij dat misschien ook kunnen van Vitesse. Ja, en dat zal moeten ook, want het blijft daar stuivertje wisselen onderin... tussen Roda en Sparta en Twente. Ik heb het je al eerder gevraagd. Heb je nu een ander antwoord op de vraag... wie is nou de minste van de drie? Wie moet eruit? Wie gaat eruit? Roda heeft hele grote indruk op mij gemaakt ja. gisteren. Ja. Dus die zijn ineens, het werd gisteren uh, berekend door Hypercube. Die hebben allerlei wetenschappelijke uh, technieken om dan te berekenen. En ze hebben het al drie jaar op rij goed voorspeld. Die zeiden, Roda gaat eruit. Maar uh, kennelijk heeft die wetenschap Roda tot uh, hoge, hoog uh, nou ja, geprikkeld. Want ze waren gisteren ja. echt fantastisch. Ja, gelukkig... Ik zou het niet weten. Gelukkig blijft het ook mensenwerk. Uh, Feyenoord tegen Excelsior werd zojuist 5-0... Boëtius, Torenstra, Vilena, Berghuis en een eigen doelpunt van De Wijs. Ja, gisteren gespeeld PSV NAC 5-1, ADO AZ 0-3, Vitesse Roda 0-3 en PEC Sparta 2-0. Willem 2, FC Utrecht werd ook nog gespeeld. Fantastische ja, wedstrijd. Dat we die vooral niet vergeten. Nee, de allerleukste wedstrijd van ja, deze competitieronde. 3-2 werd het voor de Tilburgers. De stand na 29 speelronden. Laat zien dat PSV 74 punten heeft. Ajax heeft er 67. Er zit er dus zeven tussen, maar PSV gaat nu wel achtereenvolgens tegen AZ en Ajax spelen, de nummers drie en twee want AZ staat op vijf punten achter Ajax nog altijd prachtig op de derde plaats, Feyenoord is de nummer vier, Utrecht staat op plaats vijf en Peck dat eindelijk weer eens won, stijgt gewoon weer naar plaats zes en dat is ruimschoots voldoende uiteindelijk voor een plaats in de play-offs om Europees voetbal. Op die plekken staan nu ook Vitesse en Heerenveen, dan ADO dat nog kans maakt Heracles dat nog kans maakt, Excelsior nog een kansje en daaronder dan de ploegen die blij zijn dat ze niet heel erg ver naar beneden hoeven kijken, VVV met 34 punten. Groningen, NAC, en dan dus die onderste drie. Roda met 23, Sparta met 21 en Twente met 20 punten. Het blijft waarschijnlijk tot de laatste speelronde... in elk geval onderin. Spannend. Dan hebben we nog twee minuten. Eerder wie eerder toekomt, we gaan afsluiten met Nicky Terpstra. We sluiten natuurlijk af met Nicky Terpstra, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. En hij deed het vandaag opnieuw. Een liedje, een songtekst verwerken in zijn reactie na afloop. Voor de vierde keer al bracht Nicky Terpstra na een overwinning... een ode aan een artiest. Dit zijn ze, alle vier, op een rij. Ik had in mijn benen pijn, maar ja, ik wou de snelste zijn. en uh, Ze hadden me nooit meer in. Ik dacht, verdomd, ik win. Zijn benen pijn. Hij moet de snelste zijn. Ze halen nooit meer in. Hij denkt verdomd, ik win. Boom, sikker, boom, sikker, boom. Take it up to the maximum. Ik heb mijn stoute schoenen aan. Zie me hakken, zie me choppen, zie me gaan. Het lust geen appel, lust geen kiwi. Ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die banaan. Ik heb mijn aan. Zie mijn mijn Ik ga op ik ik wil met Ik wil gaan met die. Ik Ik wist dat ik die die groep moest pakken en ik bouwde, ik bouwde op. Ik bouwde op. Ik bouwde op. En het bloed stond naar mijn kop. Het was de liefde. De liefde voor de koers. En voor wie graag zijn playlist Nicky Tapstra compleet wil maken, Henny Broten, Helemaal Vrienden. Eh, en die vrienden met Als Je Wint. To Unlimited, Maximum Overdrive, je broer met banaan... en Raymond van het Groene ja. met de liefde voor Dat muziek. Dat derde nummer was wel heel slecht. <laughs> ja. oh, oh, oh. Terwijl maakt. je broer best wel leuke liedjes maakt. Ja. We zijn uh, vanavond om tien uur bij u terug... met natuurlijk heel veel meer over die Ronde van Vlaanderen. Ook over de vrouwen, want daar uh, was een compleet Nederlands podium. En verder gaat het uh, dus over de mannenrace en Slatan Ibrahimovic. Wij maken ons op voor... Uh, een knetterende, spannende ontknoping van de eredivisie. In elk geval onderin. Zeker weten. Ja. En we zijn er volgende week weer. Het loopt me dun door de broek. <laughs> Fijne zondag nog. NPO Radio 1. Van alle 75-plussers in Nederland voelt meer dan de helft zich eenzaam.